7 uur. Het NOS-journaal. Remal Serré. Kenyatta haalt nipte meerderheid bij verkiezingen in Kenia. Oud-premier Lubbers ligt gewond bij auto-ongeluk. En schoonzoon van Chavez, nu vicepresident onder Maduro. <tieden>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 Een schilderij van de 17e eeuw, uh, Anthony van Dijk, is bij toeval op internet ontdekt. Een Brits museum had het doek opgeslagen in een depot in de veronderstelling dat het een kopie was. Maar nadat de BBC een foto ervan op een kunstwebsite had gezet, kwamen deskundigen erachter dat het een origineel was. De waarde wordt geschat op 1,2 miljoen euro.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 Een hele morgen. Het is zaterdag 9 maart. Het wordt een kleine geschiedenistour vanochtend in de uitzending. Vol met persoonlijke en internationale historische momenten. Zo is Rome klaar voor het conclave en dus voor een nieuwe paus. Haren is bijna klaar met de Facebook rellen En de burgemeester krijgt ook steun. Steun van de bevolking. Jan Smeekens heeft geschiedenis geschreven. Hij is namelijk de eerste Nederlandse man die de 500 meter wereldbeker wint. En voor misschien wel het beste restaurant van de wereld in Kopenhagen... is het meer een zwarte bladzijde. Nog nooit werden zoveel mensen ziek omdat de kok was vergeten zijn handen te wassen. En voor mensen die besluiten om het tweede huis te kopen... kan het zomaar een mooi moment in de familiegeschiedenis worden. In Kenia is het hoe dan ook geschiedenis. De verkiezingen na de vorige die gewelddadig verliepen. En nu is er een uitslag met een klein verschil. Maar de aanhangers van Keniata, die vieren feest. Oh Kenia heeft de verkiezingen in Kenia dus gewonnen. 50,03 procent. Koert Lindeijer is in Nairobi. Koert, hoeveel stemmen zijn dat? Dat is net iets meer dan 50 procent. Maar die 0,3? Dat is... Nou, dat is... Hij heeft met ruim 1 miljoen gewonnen stemmen meer gewonnen... Van Kenyatta, dat zijn 6,1 miljoen uh, stemmen van de ongeveer 12 miljoen uitgebrachte uh, stemmen. En hij heeft dan dus net met 4109 stemmen is hij over die drempel van 50% heen. Dit zijn officiële resultaten, maar. Die zijn pas wettelijk geldig op het moment dat Isaac Hassan... dat is het hoofd van de kiescommissie, die uitslag bekend heeft gemaakt. En dat gaat hij doen, heeft hij aangekondigd tenminste om 9 uur Nederlandse tijd. Goed, dan met 4000, iets meer dan 4000 stemmen wint hij. Dat betekent dat er dan ook geen tweede ronde nodig is. Nee, dan is er geen tweede ronde meer. Nogmaals, hij wint met 1 miljoen meer stemmen van Odinga, maar hij, met 4000 plus is hij over de drempel gekomen dat er geen tweede ronde meer nodig is als dit de allerofficieelste uitslag wordt over twee uur. Nou, We hoorden net al de winnaarsfeest vieren, maar de verliezer, Odinga, uh, legt hij zich neer bij uh, de uitslag? Hij geeft aan het einde van het ochtend een persconferentie en vermoedelijk zal hij daar aankondigen dat hij naar de rechter stapt. Zijn partij heeft al geklaagd over manipulatie bij het tellen. Van de stemmen. Uh, zoals je weet werkte de computer op een gegeven moment niet meer... waarin alle uitslagen binnenkwamen urenlang. één of twee dagen uh, geleden kwamen er, kwam er helemaal geen nieuwe uitslagen binnen. Nou, dat vond Odinga's partij uiterst verdacht. En daarom zal hij naar de rechter stappen vermoedelijk. En dat betekent dat er dan ook voor, vooralsnog geen beediging zal plaatsvinden van Uwe Keniatta tot Keniaanse president. Goed, om negen uur die officiële uitslag. Maar we hoorden het Remos Seren net ook al zeggen... Keniatta, dat is iemand die aangeklaagd is... door het internationale strafhof uh, in Den Haag. Dat is een rare situatie. Niet alleen Keniatta, even zijn running mate William Ruto... die dus vicepresident zou moeten gaan worden... die wordt ook over enkele maanden, evenals Uwe Keniatta in Den Haag... verwacht om zich bij het strafhof te verdedigen tegen de aanklacht... ...dat hij geweld zou hebben aangesticht bij de vorige verkiezingen. Zoals je weet, bij de vorige verkiezingen waren er twee maanden lang hevige rellen. Uh, daar zijn meer dan duizend mensen bij omgekomen. Een half miljoen mensen raakten ontheemd. Nou, Vanwege dat geweld is het strafhof destijds een onderzoek begonnen... ...en heeft bewijzen gevonden tegen zowel Kenyatta... ...als zijn running mate uh, William Uhuru. Nou, als dit scenario zich zo gaat afspelen zoals het er nu uitziet... ...betekent dat dus dat Uhuru Kenyatta... ...een groot deel van zijn presidentschap in Den Haag gaat doorbrengen... ...in de rechtbank. In die tijd zullen Westerse landen minimaal contact met hem hebben. Dat hebben Westerse ambassades hier in hoofdstad Nairobi al aangekondigd. En misschien, en dat is waarschijnlijk toch het allerslechtste scenario... ...dat je je kan voorstellen, zal uh, Kenyatta ieder contact met het staf strafhoofd opzeggen en dan krijg je een situatie dat hij net wordt beschouwd als president Omar al-Bashir uh, van Soudaan, namelijk dat hij op de vlucht is voor de internationale rechtspraak. Daarmee is hij dan een verdachte uh, op de vlucht zijn de oorlogsmisdadiger en zal die overal worden gearresteerd als hij zich buiten Kenia uh, bevindt. En dat zou een uitermate slecht scenario zijn. Goed, maar eerst afwachten wat de uitslag is. Of die 4000 stemmen inderdaad in zijn voordeel zijn uitgevallen. Om 9 uur dan is de officiële uitslag. Dankjewel Koert. Koert Lindeijer was dat vanuit Nairobi. En dan was er gisteravond, ietsjes voor zessen, even de mededeling van het Vaticaan ineens. Vanaf dinsdag zullen de kardinalen namelijk opgesloten worden in de Sixtijnse kapel om een nieuwe paus te kiezen. Opvolger dus van Benedictus en iemand die het imago van de kerk kan redden, dat willen ze. De datum is bekend en dat zorgt in ieder geval voor opluchting in Rome. Ja, ik heel blij. Waarom? Omdat ik een film te doen en dat het me geeft om mijn werk te brengen. Een regisseur die met zijn cameraman op het grote plein voor de Sint-Pieter aan het filmen is. Hij zegt, ik ben hartstikke blij dat we nu een datum weten voor dat nieuwe conclave. Ik ben een film aan het maken over het Vaticaan. En nu krijgen we ineens een conclave erbij en een verkiezing van de nieuwe paus. Dat hadden we niet voorzien toen we eraan begonnen. Ik ben een ja, yeah, in de in Catholic Church, ja. Yeah. Yeah. Wat verwacht u van de nieuwe paus? Het eerste is dat hij <laughs> snel komt, ja. En het tweede is dat hij meer open on certain thema's van de samenleving. Het zou goed zijn als de nieuwe paus meer open stond voor thema's die vandaag spelen in de samenleving. Denk aan een belangrijk thema in mijn land, huwelijk voor homo's en lesbiennes. Het zou een goed punt zijn als de nieuwe paus zich daarmee bezig zou houden. Uh, Marriage for Homosexual. would be a good thing. Ja, yeah, I'd like to, ja. Yeah. Er zijn voornamelijk toeristen hier deze late avond. Het is een beetje regenachtig. Je kan hier wel de Sixtijnse kapel zien, die ligt hier achter. Een klein groen driehoekje. Het schoorsteentje kan je niet zien, maar wel de kapel zelf. En toeristen zijn daar foto's van aan het maken. Jullie ja, worden per la radio Hollandese. Kedioma parla. Uh, per, uh, ik ben Nederlands. Ik ben Nederlands. <laughs> ik ben ook Nederlands. <laughs> Hallo. Hallo. Ik ben uh, Roland Putman en ik ben samen met uh, broeder Joy hier uh, eigenlijk een beetje op doorreis. Want even... En nu maakt u dit mee? Nu maak ik dit mee, want uh, ja, het is wel een hele spannende tijd. En uh, ja, we hopen dat de Heilige Geest flink werkt. Nou, hoeveel uh, dagen tijd heeft u om erop te wachten? Uh, hoeveel tijd heb ik nou? Nu, we gaan vanavond gelijk weer terug naar Amsterdam. Ik zal even beschrijven hoe u daaruit ziet. U bent Franciscaner. Wat bent u? Ik ben mijn broeder Franciscaan. Ja. Een kleine hè met een met een mooie wit koord eromheen. Met uh, drie, drie knopen erin. Dan zag ik u net staan. En u balde er een vuist bij u zei. Ik hoop <laughs> dat de Heilige Geest een beetje opschiet. Wat bedoelt u daarmee? Uh, nou ja, opschiet. Uh... Dan moet ik eventjes uh, kijken. U zet van... de koffer erbij neer, ja? Ja, ja, ja, ja. ja. Nou, koffer, nou ja, ja, ja. Nou, dat de heilige geest van... Uh, nou, het is niet zozeer een vuist, maar meer inderdaad van... de heilige geest moet een beetje rommelen en, en, en schudden, zeg ik altijd maar. Van de boel opschudden. Van inderdaad van, hé, hey, wat gebeurt er nou? Waar zijn we nou mee bezig? Ja, tempo, ja, ik denk dat is heel moeilijk, want ja, de, de paus heeft de zorg uh, voor, voor heel de wereld, voor heel de, de natie, om de club bij elkaar te houden. Ik zeg maar als een soort moederkloek. Ja, en in die zin kun je zeggen van nou, dat is moeilijk om dan de vaart erin te zetten, want als de moederkloek te snel loopt, zou ik hem zeggen, dan, dan vliegen alle kuikens uh, uh, weg. Toch even aan de Toto meedoen. Wie hoopt u dat het wordt? Ik heb er geen snarsverstand van. Ik heb er vertrouwen van. Nou, degene die het zal worden, die zal het goed doen. Uh, als die luistert naar de Heilige Geest. En, en de, als we daar ons laten uh, leiden, zou ik zeggen. Dus uh, ik doe niet mee aan de dood, hoor. Ik heb er wel vertrouwen in dat, dat uh, de, de Geest uh, haar werk uh, zal doen. Over de Heilige Geest, het kiezen van een nieuwe paus. Dat was de bijdrage van onze correspondent Rob Zoutberg. En u zult hem de komende week nog heel vaak horen. Aanvankelijk over zwarte rook. En op een gegeven moment gaat hij zeggen dat er witte rook is. En dan weet u het hè? Dan hebben we een nieuwe pauze. Elke zaterdag van 7 tot half 9 Het NOS Radio 1 Journaal. Met Bert van Sloten. Straks hoort u meer over de bewonersbijeenkomst in haar gisteravond. Maar nu eerst de sport. Jan Smeekens heeft gisteren schaatshistorie geschreven. Sprintse veroverde als eerste Nederlander de wereldbeker op de 500 meter. Smeekens deed dat in stijl. Hij wil namelijk de kortste afstand in een tijd van 34,84 seconden. En zo snel was hij nog nooit geweest in Verslag Verslaggever Jeroen Stekelenburg ving Smekens op na zijn race. Jan, gefeliciteerd. Ik wil je niet verlegen maken, maar wat ben jij goed geworden? Ja, absoluut. Het verbaast me zelfs soms ook. 34-8 hier in Tialf. Vijfde wereldbeetje zegen op rij. En de eerste Nederlander ooit die een uh, 500 meter wereldbeekje wint. Dat uh, ja, is toch een mijlpaal. Ja, je stond het nu heel nuchter op. Je bent al langzaam naartoe gegroeid natuurlijk, zeker tijdens dit seizoen. Maar, ja, Moet je inderdaad nog wel eens een arm knijpen? Ja, nou, zeker hier in vol Tijalf. Uh, en je wint en het publiek gaat helemaal uit zijn dak. En, uh, en met zo'n tijd, ja, dat is echt super bijzonder. En,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 Hoe ga je er nu voor zorgen dat je hem op het allerbelangrijkste moment... straks in Sochi dit jaar weken afstanden... en nog belangrijker volgend jaar bij de Olympische Spelen... dat je hem dan goed rijdt? Ja, nou, ik heb van vandaag ook een beetje gesimuleerd proberen... om een hele belangrijke wedstrijd te simuleren... zoals een WK voor over twee weken. Doe je dat? Uh, nou ja, dat, dat stond nu natuurlijk ook heel veel op het spel. Ik wilde graag die overwinning hebben... en dat, uh, dat was een beetje extra druk. En voor mezelf ook... Uh, ja, gewoon een hele goede race rijden en technisch ook goed rijden. En dan uh, ja, daar was ik super op gefocust en uh, ja, dat dat lukt is, uh, is van zin. Ja, nou klinkt dat, hè jezelf die druk opleggen, een beetje als een penalty trainen op de training. Uh, ja, natuurlijk, dat is een stuk makkelijker. En uh, als je hier aan de start staat, dan moet het toch weer gebeuren. En dat is wel zo'n trainingswedstrijd. En ja, met een WK met de spelen dan gaan we het gewoon zien. En... Dan is het nog groter en nog moeilijker en nog meer druk. Ja, maar uiteindelijk is het 500 meter en dat, uh, daar hou ik me aan vast en... En ik weet wat ik moet doen om heel hard te rijden. En dat uh, ga ik over twee weken ook doen. En, en op de spelen hoop ik ook. En, uh, ja, als je dan gewoon bij jezelf blijft, dan is er niks aan de hand, denk ik. Want als je bij jezelf blijft, dan ben je in ieder geval op dit moment de beste. Ja, dat is een mooie, mooie opzokken. Meek start over twee weken dus als favoriet bij de WK-afstanden... in het Russische Sochi, waar hij het seizoen met goud hoopt te bekronen. Op de 500 meter bij de vrouwen was de Duitse Jenny Wolf de snelste. Thijsje Oenema en Lorien van Riesen eindigden op een gedeelde vijfde plaats. Ze schaatsen namelijk exact dezelfde tijd. Morgen op zondag wordt de 500 meter nog een keer verreden. En er is nog meer schaatssucces te melden, want zowel bij de vrouwen... als bij de mannen won Nederland de wereldbeker op de ploegenachtervolging. Verkeersinformatie, wat hebben we? Een ongeluk op de A58. Bergen op Zoom, Vlissingen, tussen Ierseke en Schravenpolder is de weg dicht. En in het noorden van het land zijn wegwerkzaamheden aan de N33. Assen richting Veendam. Aansluiting met de A28 en Gieten is het hele weekend dicht in beide richtingen. En dan, het is bijna 10 minuten voor half acht, is het tijd voor muziek. Uit 1983 van de LP, want die had je toen nog, Trouble in Paradise. Het duet van Randy Newman en Paul Simon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 When I was nine years old, my daddy ran we'd hit a massive groove But you don't Blues, Randy Newman en Paul Simon was dat. Dat was een onverwachte opsteken gisteravond voor de geplaagde burgemeester Bats van Haren. Tijdens een bewonersbijeenkomst kreeg hij behalve kritiek ook veel steunbetuigingen. De bijeenkomst was belegd na de presentatie van het onderzoeksrapport over de Project X-Ralen in het dorp september vorig jaar. In dat rapport staat scherpe kritiek op de politie en de gemeente. Maar slechts weinige inwoners van Haren willen dat de burgemeester opstapt. Heel veel mensen hebben zoiets van ja. Die meneer heeft zijn best gedaan, de burgemeester heeft zijn best gedaan. Dus uh, ja, hij mag fouten maken. En daar hoeft hij niet op afgerekend te worden als hij uh, geen verwijtbare dingen heeft gedaan. En zo denk ik erover. En dat denken blijkbaar heel veel mensen zo over. Ik vind niet dat je een dag na, dat, op het moment dat het een rapport uitkomt... zegt van nou, oh, dan spijt het me, want dat heeft geen enkele waarde meer. Dat had hij de, de dag erna moeten doen, want iedereen wist dat het verkeerd gegaan was. Burgemeester Bats van Haren, aan het einde van een lange dag... Van een uh, belangrijke avond ook. Zei u toen uh, deze avond begon, hier deze bewonersbijeenkomst. Hoe heeft u de avond ervaren? Als, als een goede avond. Mensen waren kritisch. Mensen hebben uh, hun emoties uh, getoond. Uh, en ik voel me ook buitengewoon gesteund in het uh, doorgaan met de uitdagingen die er liggen. Hoezo? Waarom gesteund? Nou, dat, dat uiteraard zijn er ook mensen kritisch geweest op mijn functioneren. En dat is, uh, dat is terecht. Maar er is ook heel expliciet met, uh, met breed applaus... Uh, uh, steun gegeven aan uh, doorgaan met de uitdagingen die we met elkaar hebben hier in Haar. Ja, Er was hier iemand die zei van uh, wat heeft het voor zin om u uh, om weg te sturen? U bent eigenlijk de meest ervaren burgemeester. Op dit terrein. Dus een betere kunnen we niet krijgen. Ja, nou dat was ook heel mooi. Dat was ook heel emotioneel uh, om te horen moet ik, moet ik zeggen. Want ja, ik zit hier uiteindelijk wel voor de inwoners van, uh, van Haren. Uh, en, en het is ook nog waar. Uh, ik, ik ben buitengewoon ervaren nu op een dossier waar ik liever wat minder ervaren op was geweest. Maar er komt alweer heel snel een andere belangrijke avond. Aanstaande dinsdag, de raadsvergadering. Daarin zult u zich moeten verantwoorden. U zei, uh, deze avond is ook heel belangrijk voor... Uh, mijn beslissing eventueel uh, aanstaande dinsdag. Wat bedoelde u daarmee? Nou daar bedoelde ik mee dat uh, het uiteraard om de positie van de raad gaat. Maar als uh, burgemeester, als niet politiek uh, bestuurder. Is het ook belangrijk om, uh, ook voor je eigen beslissing. Om draagvlak te houden uh, in de samenleving. Ik heb dat hier uh, uh, geproefd. En uh, uh, het, het gaat ook om de mens achter de burgemeester. En dat is voor mij buitengewoon belangrijk om met een positieve drive uh, de gemeenteraad uh, in te gaan. Dat is toch wel bijzonder na zo'n dag die begon eigenlijk met heel veel kritiek op u. U heeft ook hier vanavond uw excuses aangeboden. U heeft ook gezegd dat het te laat is. Dat is geloof ik ook de belangrijkste kritiek van de bevolking. Waarom heb je zo lang gewacht? En eigenlijk staat u hier nu toch gesterkt. Ik, ik voel uh, deze avond als een, uh, als een goede steun. Uh, en Mensen zijn kritisch en mensen hebben ook recht om kritisch uh, te zijn. Uh, uh, maar tegelijkertijd uh, geeft me dit het gevoel uh, om met een positieve drive uh, naar volgende week uh, te kunnen. Dinsdag, dat is de dag? Ja, dinsdag, dinsdagavond. Burgemeester Rob Bats was dat van de gemeente Haren in een bijdrage van Rinkkamer. De KLM gaat iets nieuws doen van Schiphol naar New York op biobrandstof met afgewerkt frituurvlieg vet gaan vliegen. Dat noemen ze in de volksmond een patatvlucht. Maar milieuvriendelijke vliegen, dat gaat niet vanzelf. Biobrandstof is drie keer zo duur als gewone kerosine. En daarom zijn grote sponsors gestrikt. De eerste vlucht naar de Big Apple is net achter de rug en Louis Dekker ging mee. Als je de cockpit in wil, moet je kloppen, hè? Ja, inderdaad. En zij zien dan, kijken dan op de camera. Even met een beetje geweld. Dankjewel. Dan je we Alsjeblieft. Kijk. Ah, goedemiddag, welkom. De cockpit van een, ik mag niet 777 zeggen, dit is een 777. Hè? Nou, in uh, de volksmond binnen de KLM klopt dat inderdaad. Twee piloten, wie is de captain? Ik ben de co piloot vandaag. En ik ben uh, de gezagvoerder, de captain uh, op deze vlucht. Uh, mijn naam is Rick Schouten. En welkom aan boord. Ervaren piloot? Ja, bij de KLM, 25 jaar. Maar ik heb nu zo'n 17.000 vlieguren. Dus dat is al heel wat tijd in de lucht, zogezegd. Maar deze, wat zijn het? Zeven vlieguren op weg naar New York? Ja, zeven vlieguren. Zeven uur en vijf minuten gaan we er vandaag over doen. Dit zijn andere uren, hè? Het is bijzonder. Het karakter van de vlucht. U moet groener vliegen. Dat is absoluut een heel groot streven van de KLM. De luchtvaart... Heeft natuurlijk een imagoprobleem ten opzichte van de CO2-uitstoot. Het bewustzijn onder de collega's is heel groot. De KLM heeft dat echt tot een van de grootste thema's na veiligheid gelanceerd. Dat illustreert hoe belangrijk het is om in ieder geval te laten zien... kijk, biobrandstof, het kan, het is nog maar een fractie, maar toch? Absoluut. Is dit uw eerste vlucht op frituurvet? Ja, dat klopt. Voelt dat nog een beetje gek? Een heleboel mensen denken dat benzinebrandstof allemaal uit dezelfde middelen wordt gemaakt. maar Bijvoorbeeld in Zuid-Afrika vliegen wij, denk ik nu al 25 jaar, op kerosine dat gemaakt wordt van koolsteen. Dus er zijn veel meer wegen naar Rome. Alleen de KLM heeft alles in het werk gesteld om te proberen op een milieuvriendelijke manier aan die brandstof te komen. Dus we gebruiken nu een product dat normaal de grootsteden in verdwijnt bij wijze van spreken... Om Her te gebruiken en uh, in onze brandstof te verwerken, dat uh, is een grote winst ten opzichte van de wat traditionele manieren waar onze kerosine uit gemaakt is. En dit is nog maar de eerste stap. We lopen ver voor de muziek uit uh, in deze materie. Ik ben wel een pechvogel, hè. Ging ik eindelijk door tot de cockpit van een triple seven. Ja, en u ziet alleen maar wolken over de oceaan hier beneden. Ik zie geen fluit. Nee, nou, maar het blijft het mooiste uitzicht dat een uh, kantoor kan hebben. Ja, ik vind het fantastisch. Wolken, wolken zijn altijd anders. Super. Maar waar zijn we nu? Wij bevinden ons uh, halverwege de Atlantische Oceaan. Uh, we zijn net het luchtruim van uh, de Canadezen uh, binnengevlogen. Niks van gemerkt? Nee. Over grofweg vijf uur staat u op Manhattan, op Times Square, te genieten van alles wat daar uh, te beleven is. Ja, u verwoordt het mooi. Maar toen ik tegen mijn dochters zei ik ga vliegen op frituurvet... toen stonden de hoofdjes toch een beetje bedrukt. Ja, nou gelukkig uh, heb ik mijn gezin uh, heel goed kunnen uitleggen waar het precies om gaat. Het is toch wel veilig, hè? Ik heb een vrouw en twee kinderen. En er zal echt niks in de weg staan dat ik hun uh, 100% zeker weer ga weerzien. En uh, wij doen niks dat gevaarlijk is bij de KLM. Alles is zo goed overwogen. Ik stuur mijn vrouw en kinderen altijd uh, zorgeloos op pad met mijn collega's. Ik ben wel een beetje een kind in de snoepwinkel, hoor, hier. Nou, dat uh, kan ik me heel goed voorstellen. Nou, je hebt ja, meteen de neiging om op knopjes te drukken. Dat, uh, dan moet u zo snel mogelijk wegwezen, want dat is absoluut niet de bedoeling. Uh, ik heb u voor dat u hier kwam even goed in de ogen weten te kijken. En u kwam heel betrouwbaar over. Maar als uw vinger richting een knopje gaat, dan hebben we een hele andere discussie. Dank u wel dan maar. Goeie vlucht. Dank u wel. Nou, u ook. Die hendel, die onderste hendel draaien. Ja. En niet aan zitten, Louis. Afblijven. Hij is veilig land hoor, in New York. U hoorde gezagvoerder Rick Schout in de bijdrage van Louis Dekker. Wat gaan we doen na half acht? Crisis of niet, op de Second Home-beurs... waar je alles vindt over een tweede huis in een ander land... is veel belangstelling. En Groningen speelde gisteravond gelijk tegen NAC. En we gaan naar Denemarken, waar het toprestaurant Noma in opspraak is. Nadat gasten massaal ziek zijn geworden. Radio 1. Het NOS-journaal.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 En de beurzen in New York hebben deze week record op record gestapeld. De Dow Jones-index staat nu op 14.397 punten hoger dan ooit. In Europa is het nog lang niet zover. De AEX staat op 352 punten, iets meer dan de helft van het record uit september 2000, toen de index op 701 punten stond. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van weerplaza.nl. Het is bewolkt en dat blijft het ook vandaag. Daarbij valt er geregeld regen... en liggen de temperaturen zo rond de plus 1 in Groningen. In Limburg kan het vanmiddag plus 11 worden. Grote verschillen dus. En in de loop van de middag gaat de neerslag van het noordoosten uit. Een winters karakter krijgen. In Groningen begint dat met natte sneeuw of misschien wel ijzel. En als eerste wordt het daar glad. Komende nacht gaat de neerslag op meer plaatsen over in sneeuw... en gaat de temperatuur ook omlaag. Uiteindelijk zal het op veel plaatsen net aan kunnen vriezen... In de loop van zondag wint de kou meer en meer terrein en haalt dan uiteindelijk ook Limburg. Na het weekende wordt het geleidelijk droog en klaart het wat op. Overdag liggen de temperaturen dan net boven het vriespunt. Maar in de nacht gaat het nog wat harder vriezen, licht of misschien zelfs wel matig. De NOS, het Radio 1 Journaal. Veel afgestudeerde jongeren die van het hbo of de universiteit komen, die kunnen geen werk vinden. En daarom kiezen ze steeds vaker voor een baan onder hun niveau. Uit zijn bureaus zien dat ook. Verslaggever Jozefien Trehi zocht twee voorbeelden op. Elke stukje kijk. Oh, een aan, maar Ik net zeggen. Dit is Iris, 29 jaar oud en afgelopen september afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. 35 brieven en twee sollicitatiegesprekken verder, werkt ze nu met gehandicapten. slagraam Goedemorgen, Laura. U spreekt met Jozefien. En dit is Josephine. Ook zij is net klaar met haar studie. Ze is opgeleid tot kunstmanager, maar werkt nu als receptioniste bij een kapsalon. Oké, okay, fijne dag. Daag. Ik ben, ik ben er wel echt wel tevreden, blij uh, waar ik nu zit. Maar het is natuurlijk niet waar je voor bent afgestudeerd. Het is echt een moeilijke periode nu. Het was uh, vier jaar geleden dat ik uh, begon met de studie. Dat ik dacht van, nou, hartstikke gaaf, dit gaan we doen. En dan ben je klaar en dan heb je, ja... Wat dan? Wat ben je dan nu? Kunstmanager. Dus eigenlijk in de culturele sector ben ik, zou ik manager kunnen zijn en zou ik kunnen, kunnen helpen met het organiseren van festivals, tentoonstellingen. En wat merk je dan bij vacatures of sollicitaties? Het is toch uh, dat ze echt een senior zoeken of ze willen echt iemand die al een paar aantal jaren ervaring heeft. En dat is als je een student bent, die je bent net afgestudeerd, dat is, dat is dan moeilijk. Even afspraak. En de naam is Janssen van Meurs. Hartstikke goed. En Dank u wel. voor wel. En kleuren. Nog ja, even jas pannen. Ja. Dank u wel. Kan ik wat voor u inschenken? Een kopje koffie graag. Okay. Gewoon een koffie, puur. Ja, ga ik voor je u halen. Wel. Dank u wel. Alsjeblieft. Nog even naar Iris. Daar wordt ook koffie gedronken. Ben je ook even rustig de tijd om je koffie te drinken, Hans? Het is het nog een beetje heet? Is het nog een beetje heet? Oké. Okay. Je werkt altijd zo hard. Wat zijn jullie aan het maken? Vertellen, Hans? Nee. nee? <laughs> Hans wil het niet vertellen. Uh, er worden hier uh, zeepompjes gedraaid. Dat zijn pompjes en ringen die worden op elkaar gedraaid. En dan uh, gaat dat weer in grote dozen terug naar de fabriek. Is het leuk werk, Hans? Ja, wel. En voor jou, is dat voor jou leuk werk? Ja, het is wel leuk werk. Het is. Uh, uh, ja, geen dag is hetzelfde en het, zijn ook wel, uh, het is een uitdagende groep cliënten. Ze zijn best wel slim, maar uh, hebben ook wel gedragsproblemen, sommigen. Want dit is niet waar jij voor bent opgeleid? Nee, dat klopt. Uh, ik heb humanistiek uh, gestudeerd. Ik zou het liefst uh, bijvoorbeeld een promotieplek binnen een, uh, een uh, ethiekproject aan de universiteit willen doen. Maar ook bij onderzoeksbureaus... Uh, uh, zou ik graag uh, aan de slag willen. Maar uh, de weinige vacatures die er zijn, daar is echt een run op. Ik ben altijd een van de 500 ongeveer. De uitzendbureaus herkennen het probleem. Volgens Harald Zandvliet van Tempo Team is het vervelend voor jongeren... maar gaat het ook alweer voorbij. Het is natuurlijk vervelend als je natuurlijk vier of vijf jaar geleden met een studie bent begonnen... dat je toen dacht, nou, de wereld ziet er goed uit, dat gaat lukken. En dan ben je afgestudeerd en dan ziet de wereld er heel anders uit. Het goede nieuws is dat uiteindelijk de markt wel weer een keer gaat aantrekken. Wat je wel krijgt, is dat de mensen die nu van het hbo of van de universiteit komen... de baantjes afpikken van de mbo'ers... die zelf ook al te maken hebben met grote werkloosheid. Maar ja, we moeten daar ook niet te dramatisch over doen. Want ja, nogmaals, ieder vindt uiteindelijk zijn weg... En in algemene zin blijft het belangrijk om ja, positief te blijven voor je eigen positie. Uh, een, een plan te maken en aan de slag te, te gaan. Iris en Jozefien doen dat in ieder geval. Jozefien voorlopig in de kapsalon. Tot ziens. Ja, fijne dag. Ja, en Iris blijft werken met gehandicapten. En die topbaan, die komt er wel. Precies, ja, die gaat komen. <laughs> ja, dragen was dat van verslaggever Jozefien Trehi. FC Groningen heeft gisteravond in de thuiswedstrijd tegen Nak Breda genoegen moeten nemen met een gelijkspel. Het werd 1-1 in de Euroborg. Beide doelpunten vielen na de rust. Marco Kieftenbelt zorgde voor de 1-0 voor FC Groningen. En Jordi Buis maakte kort daarna uit een dubieuze strafschop gelijk. Voor Kees Luijks van Nak was de puntendeling het hoogst haalbare voor zijn ploeg. Dat denk ik wel, ja. Dat, uh, ja je kunt altijd nog met echt een beetje massa kun je drie punten weghalen. Maar voor vandaag uh, zijn we wel tevreden met een punt, moet ik eerlijk zeggen.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 Ja, goed, hij kreeg Geelbunnen. dat was ook wel terecht. Maar we zijn heel blij met, uh, met Elson wat dat betreft. En ook met Buijs. En ook blij met één punt? Uh, ja, blij met een punt. En Kees Lux is ook blij met een punt. Robert Maaskant is de trainer van FC Groningen. En die vond dat zijn ploeg te weinig had gekregen. Nee, ik vind dat wij meer verdiend hebben. Ik vind dat we meer een deel van de wedstrijd... de bovenliggende partij zijn geweest. Uh, ja, dan ben je teleurstellend dat je dan uh, gelijk speelt.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 ja, dat weten we het hele seizoen al. Dat we daar uh, veel kansen moeten creëren om tot doelpunten te komen. En daarvoor was ik erg blij met het, uh, dat we 1-0 maken. Alleen krijg je dan uh, ja, een lichtgegeven strafschop uh, tegen. En dan uh, moet je weer opnieuw beginnen. En uh, dit gelijk wel, wat zegt het jou op weg naar eventueel Preos Europa League? Nou, normaal gesproken moeten wij thuis winnen van NAC, vind ik. Uh, normaal dat vind ik ook dat we het verdiend hadden vandaag. Aan de andere kant moet je ook realistisch zijn. NAC heeft het uitstekend gedaan de tweede seizoen zelf. En is gewoon een hele moeilijk te kloppen ploeg. Uh, dus nog niks... Uh... Nog niks uitgesloten, we kunnen nog, uh, nog volop aansluiten, maar dan moeten we wel uh, dit soort wedstrijden gaan winnen. En dat zei de trainer van Groningen, Robert Maaskant. Hij was in gesprek met verslaggever Philip Koker. Vanavond wordt er ook gespeeld. Heerenveen speelt tegen PSG in het abel stadion. Heracles tegen NEC. Willem II tegen VVV, dat is de degradatiekraker. En AZ, dat ook de punten nog hard nodig heeft... om aan het eind van het seizoen geen na-competitie te spelen... neemt het op in Alkmaar tegen Den Haag. ADO dus. De Amerikaanse aandelenindex Dow Jones die heeft een recordniveau bereikt. De index doorbrak afgelopen week het pre-crisisrecord pre van 2007. Ook de werkloosheid in Amerika is weer gedaald in de maand februari. Goed nieuws, maar de politiek in Washington is toch somber? Zijn we bang dat nieuwe bezuinigingen de economie weer zullen schaden? Bessel de Jong ging op zoek naar een verklaring voor het grote verschil... tussen wat er in Washington gebeurt en in New York. There's the bell. Here we are closing out at yet another record here for the Dow 14,000. These sudden harsh arbitrary cuts would certainly slow our recovery and cost us hundreds of thousands of jobs. op de effectenbeurs in New York. Maar president Obama klinkt somber. De bezuinigingen die hij niet wist te voorkomen gaan de economische groei zeker afremmen, voorspelt hij. Wat denken ze op de beursvloer? het het lijkt keer dat ze deze deadlines met countdown-klokken to om monstrous events that te zijn the de markt Iedere keer zie je dat ze van die, van die deadlines stellen. De beurs is een beetje opgehouden met zich daar iets van aan te trekken. Dit is Mark Otto van Handelsbureau Knight Capital en hij is een trader. Um, er was meer een euforische gevoel feeling de laatste time. Er waren applaus en cheers toen we het nummer and en the record Zes, zeven jaar geleden, toen het record werd gebroken hier, was de stemming echt euforisch, geweldig gejuich. Deze keer is er zo'n euforische gevoel van of celebration. Iedereen is wat voorzichtiger. Normaal you're je een inflatieve volume. In ieder geval hebben we heel klein volume. Meestal, als dan een record wordt gebroken, dan zijn de volumes van, de, van aandelen die verhandeld worden ongelooflijk groot. En dat is nu niet het geval. Het is eigenlijk heel dunnetjes wat dat betreft. Het zijn maar een paar bedrijven die eigenlijk dit record getrokken hebben. Oh, actually, a friend of mine um, that's a journalist here on the floor. She's a reporter. She's just at her 25.000 hit. Dit applaus dat heeft dus absoluut niets met de handel te maken. Een, uh, een journalist hier van Fox, uh, een dame hier... die is 25.000 keer nu op televisie geweest. En de mannen, ze geven haar een applaus. Hoeveel wilt u kopen? Hoe bullish bent u? I'm cautiously optimistic. Ik uh, ben voorzichtig optimistisch. Let's say, for example, if something occurs in the eurozone. Like a week ago, we saw that there was a political gridlock in Italy. Er hoeft maar iets raars in Europa te gebeuren, zoals bijvoorbeeld vorige week in Italië. Uh, so we saw a knee-jerk reaction from that. The market fell a few hundred points. En hubstike, er gaan honderden punten af van de index. Dus die Europese onzekerheden die zijn duidelijk nog niet in de koers verdisconteerd. En daarmee moeten we rekening houden. The job sector is coming back. However, everybody would like to see it at a more aggressive pace than where it is. Ja, natuurlijk zouden we graag zien dat de economie weer wat sterker wordt, dat er meer banen bij zouden komen. Dus hebben we hier te maken met baanloze groei? Vraag ik econoom Bernard Baumol. At least it had been for a while. Dat is het wel een tijd geweest. But now, as of the spring of last year, we began to see a tipping point take place in the job market. Afgelopen voorjaar was het omslagpunt. And I think it's because companies have begun to realize that they may have gone as far as they could in terms of improving productivity. Ze hebben begrepen dat de grens is bereikt van de verhoging van de arbeidsproductiviteit. Well, that, yes, uh, werknemers hebben absoluut geleden afgelopen tijd. Als ze nu willen groeien, moeten ze toch echt meer personeel aannemen. They may actually have to begin to hire more people. En de reportage was van Wessel de Jong. Verkeersinformatie: Er is een ongeluk op de A58, Bergen-op-Zoom-Vlissingen. Tussen Capelle en Schravenpolder is de weg dicht. Noorden van het land zijn de wegwerkzaamheden aan de N33. Assen richting Veendam. De aansluiting met de A28 en Gieten is het hele weekend in beide richtingen dicht. Dit is tot half negen het NOS Radio 1-journaal. Een enorme blunder van de trots van Denemarken, het twee-sterren-restaurant Noma. 63 gasten werden ziek na een diner. Ze kregen diarree en moesten overgeven. Het bleek om een norovirus te gaan. Correspondent Rolien Creton aan de lijn. Rolien, een restaurant met een heel hoog niveau. Drie keer uitgeroepen tot zelfs de beste van de wereld. Hoe in hemelsnaam is het mogelijk dat het daar zo fout kon gaan? Ja, volgens de Deense voedsel- en warenautoriteit was het een, een zieke kok... Uh, die de bron van de uitbraak was. Uh, die man had daar vrijdag uh, gewerkt, op een vrijdag. Toen voelde hij zich nog goed... Uh, hij ging naar huis, uh, kreeg buikgriep, heeft toen meteen uh, alarm geslagen. Hij heeft een mail naar zijn chef uh, gestuurd dat hij ziek was. Uh, de dagen die daarop volgden kreeg het restaurant ook uh, mails binnen van gasten die ziek waren geworden. Maar daarop werd niet gereageerd. Uh, en toen pas een week later, toen waren er zoveel mensen ziek geworden... dat uh, de voedsel- en uh, autoriteit werd ingeschakeld. Maar ja, toen was het eigenlijk al te laat. Maar hoe kan dat dan? Want uh, aanvankelijk dus een paar mensen ziek... Uh, maar die kork is al een week lang niet geweest. Zijn er dan bacteriën die gaan broeden of zo? Ja, Het probleem hier is echt dat ze het vijf dagen lang hebben laten aanmodderen. Dus uh, vijf dagen lang wisten ze dat er iets mis was. Uh, dat die kok mist, uh, ziek was, dat die gasten uh, ziek waren geworden. In die vijf dagen hebben daar uh, 78 mensen in het restaurant gegeten. En van die 78 mensen zijn er 63 ziek geworden. Dus dat had niet uh, gehoeven. Uh, en die voedsel- en warenautoriteit heeft ook ja, een, uh, een onderzoek ingesteld. En daaruit blijkt onder andere dat de keuken niet gelijk ontsmet werd... nadat uh, uh, die kok ziek was geworden. En daaruit blijkt ook dat de koks hun handen met koud water moeten wassen. En dat vergroot uh, de kans op uh, besmetting. Uh, en er wordt gezegd, ja juist bij zo'n restaurant uh, moet er extra zorgvuldig gewerkt worden. Omdat het is een restaurant, als je daar gaat eten, ja. krijg je... Ja, wel twintig van die kleine gerechtjes. Elk gerechtje is een, ja, een kunstwerkje. En daarbij zijn al die koks, een heleboel koks... tegelijkertijd met één zo'n gerechtje bezig om het te verfijnen. En ja, dat vergroot de kans dat er dan ook iets misgaat. Ja, maar ik, uh, ik klap er bijna met mijn oren. Want uh, dat ze hun handen met koud water wassen... dat leren toch de kleuters zelfs op de peuterschool? Ja, precies. Hoe kan dat dan? Ja, dat is een grote blunder en eh, op zich ook opvallend... omdat eh, in Denemarken hebben ze echt een streng systeem. Dus die voedsel- en warenautoriteit en voert regelmatig controles uit. Um, daarbij geven ze aan, bij restaurants en keukens en cafés... daarbij geven ze een, een beoordeling elke keer... die je als restaurant op een zichtbare plek moet hangen. Dus iedereen, iedereen die daar eet, uh, weet waar die aan toe is. Ja, als je alles perfect doet, krijg je zo'n breed, lachend uh, poppetje. Hey. Dat had uh, Noma dus... Uh, als je onhygiënisch werkt, kijkt hij boos. En Noma heeft nu een poppetje wat maar een heel klein beetje lacht. Dus ja, uh, daar zijn ze niet blij mee. Nee. Uh, en de reserveringen lopen ook terug? Ja, dat moet nog blijken wat de, wat de gevolgen zijn. Kijk, het imago is natuurlijk flink geschaad. En wat je net al noemde, uh, Noma is de afgelopen drie jaar lang... Uh, het beste tot het beste restaurant ter wereld verkozen. En dit is natuurlijk, ja, die verkiezing dit jaar is eind april. En dit zorgt natuurlijk voor veel minpunten. Um, of het echt leidt tot minder gasten, dat moet, dat moet blijken. Ik zou zeggen, ga vanavond even testen. Ga zelf even wat eten daar. Ja, nou, <laughs> graag. Ja. Smakelijk. Dank je wel voor het verhaal.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 C'est trop pour moi, moi je mange avec les mains et chic comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi.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 Je Het is een sensatie uit Frankrijk. Het is alweer van twee jaar geleden, maar uit de speakers bij Ron Linken... onze correspondent thuis klinkt dit elke dag. Een tweede huis, dat is een mooi bruggetje, ergens in een mooi ver land. Wie droomt er niet van? Maar nou ja, je moet er wel geld voor hebben. Maar blijkbaar zijn er genoeg mensen die ondanks de crisis... een pot met centen ergens hebben op zoek kunnen naar hun droomhuis. Verslaggever Jeroen die kwam er een aantal tegen... op de Second Home Beurs in Utrecht. Portugal, Noorwegen, Frankrijk, Oostenrijk, Spanje, Verenigde Staten, Italië. Alles is mogelijk, hè? Henk-Jan Prins, u bent de beursmanager. Onze doelgroep die hier naartoe komt... Uh, is duidelijk op zoek naar een investering voor een tweede huis. De rijke ouderen. Ik denk van, uh, het is crisis, dus uh, geen hond hier, hè? Want niemand heeft geld voor een tweede huis. Ja, u ziet het, we hebben het najaar vorig jaar 31% groei gehad in bezoekers. En we hebben nu in de voorregistratie zitten we nu al op 20%. hoger. Dus, ja, ja, dus dat is toch een merkwaardig signaal aan de ene kant. Hoeveel mensen in Nederland hebben eigenlijk een tweede huis? Als u het mij kon vertellen zou ik u heel dankbaar zijn. 50.000 tot 220.000, dat was geloof ik de schatting. Dat is een schatting en dat blijft een schatting. Welke prijzen gaan nou binnenkort instorten, dan kan ik daar even op anticiperen. Turkije, Griekenland? Ik zeg altijd, je moet verliefd zijn op een land. En dus iemand u bent verliefd op Griekenland omdat daar een link mee heeft... of dat nou het eten is of dat u daar vroeger een vakantieliefde heeft gehad. Niemand gaat zomaar in Spanje kopen als ze geen link hebben met Spanje. Dus daar, dat is de basis. Je moet een beetje houden van dat land. Precies. De afgelopen jaren waren er ook wel types die allemaal mooie verhalen hadden. En mensen kochten dan een uh, riant huis. En wat bleek het dan? Op gifgrond te staan of weet ik wat voor ellende? Dat zijn inderdaad verhalen die zijn gebeurd. Chagra staan hier niet? We hebben hier 140 exposanten staan. U mag me aannemen als er hier 10 edities staan. Als iemand al zo lang actief is op de markt... Uh, mogen we toch wel zeggen dat we het over professionals hebben die hier op de beurs staan. Hier staat een hele mooie maquette van een huis in uh, Turkije. Ja, dat lijkt me wel wat, ja. Hoeveel moet dat kosten? Kost bijna niks. 109.000. Ik zie uw ogen al fonkelen. Ja, ik, ik ben er helemaal weg van. Ik zoek wat beleggingen. Dat kan van alles zijn. Is een huis dan het veiligst? Ooit was dat wel zo, hè? Ja. Ah, Turkije is wel een booming business, hoor. De Silver Coast van Portugal. Ziet u zich daar al zitten? Of ik het al <laughs> zie, dat weet ik nog niet. Maar dromen wel. Portugal lijkt u wel wat. Ja, Portugal. Ik vind de Portugezen erg vriendelijk. Maar u zoekt echt een tweede huisje. Hij Wilt u dit land ontvluchten? Nee, dat nee. Niet. nee, nee, nee, nee. Nee, maar het lijkt me gewoon leuk om uh, zoiets te hebben. Bent u niet bang dat het, als u het eenmaal heeft, hè, dat het dan ook een moetje wordt? Elk jaar daar een paar keer naartoe. Ziet u dat de dakgoot weer lek is? Ja, ik denk dat ik bij de selectie van zo'n huis ook echt zou letten op uh, nou ja, weinig onderhoud. We hebben vrienden die dat, uh, die wel een huis hebben. En waar staat dat huis? Frankrijk, Middellandse Zee. Nou, dat is echt een droomhuis. kijkt vanaf je, nou ja, je terras op de Middellandse Zee. Je, je voelt je als god in Frankrijk. Kijk nou eens, Zuid-Afrika. Ik zie een mooie foto hè? met uh, een terras en een zwembad en een... Uh... Een giraf. Ja, maar zo'n huis heeft u toch niet voor mij met giraffen in de tuin? Ja, het loopt daadwerkelijk in uw achtertuin. Hoezo dan? Omdat wij uh, woningen verkopen in een wildreservaat. En al het wild wat in de regio van Zuid-Afrika bij het Krugerpark thuis hoort, loopt daar rond. Hoeveel moet dat kosten? Vanaf 245.000 euro. Nou, hoeveel uh, hoopt u te verkopen? Uiteindelijk 199 woningen. Nou, succes ermee. Een giraf in de achtertuin. Hij denkt dat hij er nog een tijdje voor moet uh, sparen. Onze verslaggever Jeroen schut De second homebeurs in de jaarbeurs verwacht 5000 bezoekers. En duurt nog tot en met morgen. Het NOS Radio en journaal Mediaoverzicht. Hier is Job Boot. Steeds meer gemeenten maken een potje van het vaststellen van de woz waarde Maar liefst 70 gemeenten deden het het de afgelopen jaar zo slecht... dat ze onder verscherpt toezicht zijn gesteld. En dat is twee keer zoveel als in de jaren daarvoor. Dat meldt het Algemeen Dagblad. De belangrijkste oorzaak is de toenemende druk bij gemeenten. Gemeenten moeten steeds meer werk verzetten met minder mensen en minder geld. Ook neemt de werkdruk toe doordat steeds meer woningbezitters bezwaar maken tegen hun WOZ. Geen applaus bij excuses van burgemeester Rob Bats en politiechef Oscar Dros. Dat is de kop op de voorpagina van de website van Dagblad van het Noorden. Gisteravond boden de twee tijdens een bewonersbijeenkomst... de inwoners van Haren alsnog hun excuses aan voor de rellen in het villa dorp Maar de bewoners uit Haren vonden de excuses te laat. Die hadden meteen na de rellen moeten komen... en niet nu het onderzoek is gepresenteerd. Dinsdagavond wordt het optreden van gemeente en politie behandeld... in de gemeenteraad. Volgens de Volkskrant kreeg Job Cohen 35.000 euro... voor dit onderzoek naar de Facebook-rellen.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 De inspectie dringt sinds 2010 aan op een landelijk meldsysteem daarvoor, maar dat is er nog altijd niet. Het wordt verplicht via de wet Zorg en Dwang die bij de Kamer ligt. Een foto van een over de kop geslagen auto... op de voorbeginner van de Telegraaf. Het is de auto van Ruud Lubbers. Nou, het premier sloeg gisteravond met zijn elektrische Volkswagen over de kop. Het ongeval ziet er ernstig uit, maar de 73-jarige Lubbers... had een Engelsje op zijn schouder schrijft de krant. Hij kwam er met een paar schrammen vanaf. Het Nederlands dagblad opent met de bekeringsgolf onder moslims. Diverse gemeenten signaleren een sterke toename van moslims... die zich bekeren tot het christendom... Landelijke cijfers zijn er niet, maar lokale gegevens tonen die trend. Zo werden er in doren de afgelopen anderhalf jaar 63 ex-moslims gedoopt. De bijzondere belastinginspectie staat op het punt... de grootste deal uit haar geschiedenis te, slu te sluiten. Dat schrijft de Vlaamse krant De Tijd. De deal zou de staatskas 150 miljoen euro opleveren. De onderhandelingen slaan op een belastingfraude... bij het Antwerpse diamantbedrijf Omega Diamond. Dat al sinds 2006 wordt onderzocht door de belastinginspectie... De importeur van diamanten zou door de jaren heen voor mogelijk 3 miljard euro hebben gefraudeerd. Burgemeesters spreken zich in een enquête van NRC Handelsblad uit tegen de fusies van gemeenten. Meer dan 80% van de burgemeesters vindt niet dat gemeenten uit tenminste 100.000 inwoners zouden moeten bestaan, zoals het kabinet wil. Dat staat er allemaal in de ochtendbladen en nog veel meer. De sportbijlagen hebben het vooral over de spannende ontknoping in de eredivisie. En wij gaan het zo hebben over Kenia, waar de verkiezingsuitslag officieel over een uur bekend wordt gemaakt. Maar het is nu wel vrijwel zeker dat Kenyatta de nieuwe president wordt. De laatste details hoort u direct van Raymond Serré. D66 heeft de nieuwe voorzitter, hoort u ook straks meer over. En ik noemde Raymond al. Hij gaat zo het nieuws aan u brengen. Het nieuws van de klok van 8 uur.